Topman Stoltenberg van de NAVO heeft er begrip voor dat Turkije bezwaar maakt tegen een snelle toetreding van Finland en Zweden. Stoltenberg zei dat op bezoek bij de president van Finland. Turkse president Erdogan zegt dat Finland en Zweden terrorisme steunde. Hij doelde op leden van de PKK en de Gulen-beweging die in westerse landen asiel hebben gekregen. Stoltenberg noemde de bezwaren legitiem en zei dat geen NAVO-land zoveel is aangevallen door terroristen als Turkije. Rusland heeft weer een brug verwoest tussen de steden Severodonetsk en Lysychansk, zegt de gouverneur van Lugansk. De twee steden worden van elkaar gescheiden door een rivier, de Seversky Donetsk. Eerder werd al een andere brug vernietigd bij een Russische aanval en de Russische troepen nemen nu een derde brug onder vuur. Volgens de gouverneur probeert Rusland de stad volledig af te sluiten, zowel voor mensen die eruit willen als voor versterking. Bij een zwijnenjacht in Duitsland is een 54-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt. en werd door een 56-jarige jager, ook een Nederlander, aangezien voor een wild zwijn. Die schoot hem vervolgens neer. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Duitse deelstaat rijnland palts De man is opgenomen in een ziekenhuis, verkeert niet in levensgevaar. Justitie in Duitsland doet onderzoek naar het incident. Het weer vanavond trekt vanuit het westen meer bewolking het land binnen. Vooral in het noorden is er kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het 16 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De A7 is op de afsluitdijk richting Friesland, dicht na een ernstig ongeluk. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot 8 uur vanavond. Verkeer richting Friesland kan omrijden via Flevoland over de A6...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 Even kijken, een nieuwe Spring met als track Dancing Butterflies van Tron Siverson. Ja, de beste man komt uit Scandinavië en maakt prachtige albums. Uh, lekkere uh, meditatieve muziek. Mac Bolles met Pilgrimage, daar ja, gaan we daarna naar luisteren. En uh, daarna is het er toch wel een... Uh, ja, ze heeft uh, uh, nou, ook een nieuw album. Natuurlijk laat ik dat even voor al duidelijkheid erbij zeggen. Eens even kijken, we gaan uh, wat Dietrich doen, uh, dream times van Mark Artkind uh, gaan we naar luisteren. En dat komt ook terug in het allerlaatste nummer. Uh, Sacred Healing Music van AGEA. Een ander bijzonder album uh, wat je eigenlijk nooit meer hoort. En uh, nooit meer terug zal komen. Dat is natuurlijk uh, met veel albums zo. So. Everyday. Uh, nou ja, dat is in ieder geval van Margot Anand. En zij was uh, een van de grondleggers, een van de ja, pioniers zeg maar, in de Tantra. Uh, zij heeft er heel veel over geschreven, zo beroemd boek over. Uh, uh, en ook één keer heeft ze ook een album uitgebracht. Uh, ja, ik kan het even niet uitspreken, maar goed. Uh, je kunt het allemaal natuurlijk terugvinden op pisolradio.info. En dan heb ik het over track 13 van. Uh, deel 2 van uur 2. Waar we nu naar gaan luisteren. Pieselradio.info, ik zei het al. Daar vind je alles terug. Ook dit programma uh, in muziek en ingeschreven geschreven woord. Ik wens je heel veel luisterplezier. website masako hyphummusic.com m a s a k o musiccom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 Marshak and you're listening to Peaceful Radio